want ik hou zo van jou, afsluit nam ik niet, en het einde blijf je open, zoals jij het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 Ik ben mijn lotgenoot, mijn maat, het grootste rustpunt dat bestaat. Ik ben mijn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 En mijn lot genoot, mijn maat, het grootste rustpunt dat bestaat. the stay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 In Colombia is een passagiersvliegtuig tijdens de landing door de bliksem geraakt en in drie stukken gebroken. Daarbij is één dode gevallen, een 68-jarige passagier die een hartaanval kreeg. De politie noemde het een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen. Tientallen lichtgewonden zijn voor zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. De Boeing 737 was met 131 mensen aan boord onderweg van Bogota naar het Colombiaanse vakantieeiland San Andres. Het ongeluk gebeurde in slecht weer. De politie in Twente heeft vanochtend in de buurt van Delden een dronken Pool aangehouden die in een kapotte auto reed. Van de redelijk nieuwe auto ontbrak een voorwiel en bij het andere voorwiel ontbrak de band. Het is niet duidelijk hoe de Poolse bestuurder zijn voertuig zo heeft toegetakeld. Hij was zwaar onder invloed van alcohol en kon zich niet herinneren waar hij de schade had opgelopen. De Pool is zijn rijbewijs kwijt. De Nederlandse chauffeur van de bus die vrijdag in Noord-Frankrijk voor ongelukte is vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte in de zaak. De bus was op weg van Nederland naar Frankrijk en raakte door onbekende oorzaak van de weg. Een Fransman van twintig kwam daarbij om het leven. Meer dan twintig mensen raakten gewond onder wie acht Nederlanders. De chauffeur raakte zelf gewond aan zijn ribben. Zijn werkgever heeft hem uit Frankrijk opgehaald. Op Giro 555 is ruim een miljoen euro binnengekomen voor Pakistan. De samenwerkende hulporganisaties zijn tevreden met de opbrengst tot nu toe. De actie voor de aardbeving in Haiti bracht na drie dagen ongeveer hetzelfde bedrag op. Er is volgens de SHO nog veel geld nodig voor de slachtoffers van de overstroming in Pakistan. In Pakistan zelf zijn vandaag veel mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering. Ze hebben kritiek op de hulpverlening die gebrekkig is en veel te lang op zich heeft laten wachten. Het weer overwegend bewolkt, af en toe buien, vanavond geleidelijk overal droog. Morgen bewolkt en ook weer kans op regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Vanaf woensdag minder buien en hogere temperaturen. Dit was het NOS-journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 President Wellink gaat volgend jaar weg als president van de Nederlandse Bank. Als het aan minister De Jager ligt. De minister gaat de wet aanpassen om een derde termijn van zeven jaar onmogelijk te maken. Over een jaar loopt de huidige termijn van Wellink af. Dat is een van de gevolgen van het plan van aanpak dat de DNB zelf heeft gemaakt. De jager had om het plan gevraagd toen duidelijk was dat de Nederlandse Bank grote fouten had gemaakt bij het toezicht op de inmiddels failliete DSB-bank. De Tweede Kamer was daar erg kritisch over. In het wetsvoorstel dat de jager heeft opgesteld... staat onder meer een beperking van het aantal amstermijnen van de president tot twee. Als het parlement dat overneemt, is er dus geen derde termijn voor Wellink... en moet hij volgend jaar weg. Verder wordt het toezicht van de Raad van Commissarissen op DNB versterkt. De Nederlandse Bank gaat zich verder nadrukkelijker bemoeien... met financiële instellingen waar misschien iets aan de hand is. De reorganisatie bij DNB moet over een jaar zijn voltooid. De Griekse oud-dictator Dimitris Ionanidis is overleden. Hij was een van de leidende figuren achter de staatsgreep van 1967. Griekenland was daarna zeven jaar lang een dictatuur. Toen junta leider Papadopoulos in 1973 na een studentenopstand... enige hervormingen wilde doorvoeren, greep Ioannidis de macht. In het jaar daarop organiseerde hij een coup op Cyprus... die leidde tot een Turkse invasie van het eiland. Nog datzelfde jaar kwam de Griekse junta ten val... Ionides werd ter dood veroordeeld, maar die straf werd later omgezet in levenslang. Hij stierf in de gevangenis. Hij werd 87 jaar. De politie in Twente heeft vanochtend in de buurt van Delden een dronken pol aangehouden die in een kapotte auto reed. Van de redelijk nieuwe auto ontbrak een voorwiel en bij het andere voorwiel ontbrak de band. Hij was zwaar onder invloed van alcohol en kon zich niet herinneren waar hij de schade had opgelopen. De pol is zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Het weer vanavond geleidelijk overal droog, morgen bewolkt en ook weer kans op regen. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanaf woensdag minder buien en hogere temperaturen.